12 uur. Het NOS-journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. Akkoord over uitwisseling passagiersgegevens, VS en EU. Strengere straffen voor makers vuurwerkbommen. En ambtsketting Haarlemse burgemeester is verdwenen. Vooral in het noorden hangt nog dichte mist. In de rest van het land wisselen zon en wolken elkaar inmiddels af. Vanmiddag schuift de grens met opklaringen langzaam naar het noorden. Maar in het uiterste noorden blijft het de hele dag mistig. 3 graden wordt het in de mist, 11 graden bij zon. Morgen vooral bewolking en soms wat lichte regen. Dan wordt het 8 graden in Groningen en 12 graden in het zuiden. De VS en de EU zijn het eens geworden over de uitwisseling van passagiersgegevens op vluchten tussen de Verenigde Staten en Europa. Inlichtingendiensten kunnen die gegevens gebruiken om criminelen en terroristen te weren. Volgens EU-commissaris Malmström wordt de privacy van reizigers niet geschonden met het nieuwe akkoord. Zo kunnen Europese passagiers onder meer het Amerikaanse departement voor binnenlandse veiligheid vragen om hun gegevens te verwijderen uit de computerbestanden. In 2007 was er een soortgelijke overeenkomst tussen de VS en de EU. En toen was er veel kritiek omdat de privacy onvoldoende beschermd zou zijn. Het loopt tegen december, tijd voor de traditionele vuurwerkwaarschuwingen... maar dit jaar geen foto's van armen met stompjes... of posters of spotjes met de tekst dat je een rund bent... als je met vuurwerk stunt. Dat ben je nog steeds eh, erger zelfs. Eh, als je te erg stunt met vuurwerk... dan kun je ook nog oplopen tegen een hoge straf. Dat zei Kees Meijer van Consument en Veiligheid. Geen campagne dus, maar wel een taskforce. Officieel de Taskforce Opsporing Vuurwerkbommen. We doen dit jaar een, een, andere, ja, een hele andere actie eigenlijk. De reden daarvoor is dat het aantal vuurwerkongevallen wel is gedaald met, 45, met 35 procent. Maar we zien vooral een toename van ernstig letsel en incidenten. Het hoogste percentage opnames van de afgelopen tien jaar zagen we het vorig jaar... En vooral illegaal vuurwerk en zelfgemaakte bommen, dus echt vuurwerkbommen, die zijn daarvan de oorzaak. En over die opsporing van vuurwerkbommenmakers vertelt Meijer. We gaan echt naar de mensen toe online. Uh, dat is ook, uh, daar hebben we een taskforce voor opgericht waarin politie, justitie, uh, dus openbaar ministerie en consumentenveiligheid in samenwerken. We monitoren filmpjes op internet, sporen de makers op verzoeken hen de film te verwijderen van een account en stellen het account onder toezicht van, die, van de taskforce. Kees Meijer van Consumentenveiligheid. Thierry de Faber van het Nederlandse Oogheelkundige Genootschap en Kinderoogarts vindt die taskforce prima, maar hij had liever een waarschuwingscampagne gehad of nog beter een verbod. De helft van de slachtoffers althans die oogartsen zien, dus mensen met oogletsel. Dat is toch nog steeds omstandig. Dat zijn mensen die zelf niet met vuurwerk bezig zijn. En daarom vinden wij oogartsen van Nederland ook dat er een verbod moet komen op het afsteken van consumentenvuurwerk. Een campagne blijft nuttig volgens Faber, uh, ondanks de gevaren van vuurwerk. Die zijn inmiddels wel bekend. Wij weten dat wel, maar uh, je moet je wel voorstellen dat er ieder jaar weer uh, jonge kinderen zijn... die voor het eerst met vuurwerk in, uh, in aanraking uh, komen en uh, die weten van toen te nog blazen. Afgelopen jaar waren er door vuurwerk 300 oogletsels, waarvan 16 blinde ogen. Een te hoge rekening voor het afsteken van vuurwerk, vindt Faber. Daarom heeft hij nog één belangrijke tip. Zet in hemelsnaam een beschermbril of een vuurwerkbril op. Dan naar Cambodja. Nuon Chea, de rechterhand van de voormalige Cambodjaanse dictator Pol Pot... heeft voor het eerst gesproken over zijn rol tijdens het schrikbewind van de Rode Kmer. In Cambodja is gisteren het proces tegen Nuon Chea en twee andere voormalige Rode kmer kopstukken begonnen. Ze staan terecht voor de gruweldaden waarbij in de jaren 70 van de vorige eeuw... tussen de 1,7 en 2,2 miljoen Cambodjanen omkwamen. Correspondent Michel Maas is bij dat proces in Cambodja. Michel, uh, wat heeft hij gezegd nu Chea? Nou ja, het was een moment waar heel veel mensen op zaten te wachten. Ze hadden gehoopt dat ze van hem een antwoord zouden krijgen... op de vraag waarom zoveel mensen moesten worden omgebracht... en waarom die communisten uh, dat hebben gedaan. En ze kregen een antwoord, maar niet echt wat ze wilden horen. Ze kregen een soort geschiedenisles uh, over hoe de politieke situatie toen was hoe bedreigd het land was door het buurland Vietnam... hoe er uh, uh, uh, spionnen en infiltranten in het land actief... En daar klinkt het alsof de lijn met Michel Maas wegvalt met Cambodja. Uh, gaan we dat zometeen nog proberen om, uh, om even terug te bellen. Dan doe ik eerst even een ander bericht over uh, de RMS. Het gerechtshof in Den Haag namelijk heeft ook in hoge beroep... eisen van de Zuid-Molukse regering in ballingschap afgewezen... RMS had vorig jaar in een kort geding geëist dat de Indonesische president Judo Jono bij zijn voorgenomen bezoek aan Nederland gearresteerd en berecht moest worden. Moest volgens de RMS worden vervolgd voor het schenden van mensenrechten van een aantal Zuid-Molukkers. Jono uh, had daarop zijn staatsbezoek aan Nederland afgezegd, hoewel de Nederlandse staat hem had verzekerd dat hij niet zou worden gearresteerd. Dit is het NOS journaal. het door Alt megens op de snelweg negeren steeds meer weggebruikers de rode kruisen boven rijstroken. Volgens Rijkswaterstaat zijn er tussen maart en augustus al ruim 2300 bekeuringen uitgedeeld. Wegwerkers klagen dat ze zich steeds onveiliger voelen. Het aantal ongelukken door het negeren van rode kruisen is onbekend. Maar laatst kwamen nog twee mensen om het leven nadat ze s'nachts tegen een wegafzetting waren gereden. Volgens Rijkswaterstaat zijn veel overtreders zich niet genoeg bewust van de gevaren en wordt er de komende tijd meer aandacht aan het probleem besteed. We gaan opnieuw proberen contact te leggen met Michel Maas. Michel, hoor jij mij? Ja, ik hoor je. Oké, okay, we leggen het nog heel even uit. Mon die was aan het woord. Gisteren is dat uh, proces begonnen in Cambodja... tegen uh, drie uh, voormalige kopstukken van uh, de Rode Kmer die zouden in de jaren zeventig verantwoordelijk zijn geweest... voor de dood van, uh, van zo'n twee miljoen Cambodjanen. Uh, hij legt het een en ander uit hoe dat, hoe dat zo is gekomen. Want die nabestaanden die vroegen waarom. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, die vroegen waarom en hoopten eigenlijk ook al een soort excuus of iets. Maar uh, het enige wat ze te horen kregen was... dat hij niets anders had kunnen doen dan dat ze gedaan hebben. Uh, alles wat die uh, communisten, de Rode Khmer hebben gedaan... dat deden ze voor Cambodja, voor het volk van Cambodja... En uh, die massamoord, dat was eigenlijk, uh, daar, daar zweeg hij eigenlijk over. Hij deed alsof hij er helemaal niet geweest was. Maar uh, ja, in, eerder uh, in, de, in het programma had de aanklager een stukje uit een interview met hem laten zien van voordat hij was gearresteerd. En daarin uh, gaf hij toe dat er heel veel mensen waren omgebracht. Maar hij zei, als we dat niet hadden gedaan was er nu geen Cambodja meer geweest. Ook toen had hij helemaal geen, geen berouw over wat er was gebeurd. Hij heeft echt het gevoel dat al die doden die zijn gevallen... dat dat allemaal spionnen waren, allemaal mensen die van plan waren om Cambodja... En daar gaat de lijn weer weg. Het wil niet echt vandaag met Cambodja. Daar laten we het even bij. Uh, mogelijk straks om, uh, om één uur meer van, uh, van Michel Maas over of, of dit onderwerp. Uh, dan gaan we naar uh, de jager. Minister de Jager die gaat vrijdag naar Berlijn. Daar gaat hij overleggen met zijn collega's uit Duitsland en Finland over de eurocrisis. Ze praten dan onder meer over de situatie in Griekenland. De jager heeft al verschillende keren onderstreept dat de Grieken zich moeten houden aan de aangekondigde bezuinigingen en hervormingen. Omdat anders de geldkraan dichtgaat. Volgende week is er een overleg van alle ministers van Financiën van de Eurolanden. In zijn woonplaats Oestgeest is de historicus Arie van Deurzen overleden. Van Deurzen was hoogleraar Nieuwe Geschiedenis... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij heeft tientallen boeken op zijn naam staan. Vooral over Nederland in de 17e eeuw, zegt collega-historicus Jan Dirk Snel. Zijn geschiedschrijving is helemaal gericht op de gewone mensen... in de 17e eeuw met name, maar later ook wel in de 20e eeuw. En uh, die heeft hij vanuit de archieven... waar ze bijna anoniem in verbleven tot leven weten te wekken.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 Uh, ik denk niet dat je kunt zeggen dat hij school heeft gemaakt. Daarvoor was hij denk ik, in een heleboel opzichten ook uh, te uitzonderlijk. Maar hij heeft natuurlijk wel... Uh, ...leerlingen gehad die hele goede proefschriften hebben geschreven, goede boeken hebben geschreven. De bekendste is uh, waarschijnlijk wel uh, Fred van Lieburg, die uh, volgens de methode van Van Deurzen... ...het, het leven in, uh, in de gemeerde kringen in Nederland ook heeft beschreven aan de hand van de levens van gewone mensen. Professor Van Deurzen was 80 jaar.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 Een van die conclusies was dat mensen die denken aan vlees... heftiger zijn dan anderen. Fonk had kritischer moeten zijn, zegt de Radboud Universiteit. En dan dit. De ambtsketen van burgemeester Bernd Snijders van Haarlem is gestolen. Dat gebeurde vorige week zondag, tijdens een inbraak in het stadhuis... vlak voor de aankomst van Sinterklaas in de Noord-Hollandse hoofdstad. Om die reden, het bezoek van Sinterklaas... was de alarminstallatie op de kamer van de burgemeester uitgezet. De burgemeester heeft de diefst al een week stilgehouden. Hij hoopte dat de amstketen zou worden teruggebracht in de tussentijd. Snijders kan de ketting dus al een paar dagen niet meer dragen. En dat viel direct op. Een ontzettende teleurstelling, niet in de laatste plaats. Want ik daarna zonder keten naast de zin staat direct... allemaal mailtjes en telefoontjes van de burgemeester... u moet wel uw keten dragen, want anders dan geloven de kinderen niet... dat het allemaal echt is. Volgens Snijders is de waarde van de keten uit 1894 een paar honderd euro... Maar de historische waarde is onschatbaar. De Haarlemse burgemeester heeft intussen aangifte gedaan. En hij heeft intussen een ambtsketen van burgemeester van der Laan van Amsterdam geleend. Sport is Slory stopt direct met voetballen bij zijn Australische club Adelaide United. De tweevoudige international kan de motivatie niet langer opbrengen. Slory, 29 is die, begon zijn carrière bij Telstar en speelde daarna voor Excelsior en Feyenoord. In 2010 verhuisde hij naar het Engelse West Bromwich Albion, waar hij niet veel speelde. En dat gold ook voor zijn periode bij het Bulgaarse Levski-Sofia. Gabor Horvat van ADO Den Haag moet zich verantwoorden voor een overtreding... die hij afgelopen zondag maakte op Frank de Moege van FC Utrecht. Aanklager betaald voetbal van de KNVB. is een vooronderzoek gestart naar het incident... dat niet is gezien door de scheidsrechter. Beide spelers hebben tot morgenochtend tien uur om te reageren. Tennisster Michela Krajicek is doorgedrongen tot de tweede ronde... van het ITF-toernooi in het Japanse Toyota. Ze versloeg Kim So-jung uit Zuid-Korea twee sets. De Jamaicaanse atleet Steve Mullings is door de antidopingscommissie... van het Caribische eiland voor het leven geschorst. De 28-jarige sprinter die op de wereldkampioenschappen van 2009 goud won... op de 4x100, is voor de tweede keer betrapt op het gebruik van doping. We hebben verkeersinformatie. Sean Bakker bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Eén file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Na een ongeluk tussen Leidsendam en Zoeterwoude, 4 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Belangrijkste onderwerp uit deze uitzending. De VS en de EU zijn het eens geworden over de uitwisseling van passagiersgegevens op vluchten tussen de Verenigde Staten en Europa. De OM gaat voor het maken van vuurwerkbommen hogere straffen eisen. Daarmee is de kans op celstraf in plaats van een boete groter. En er worden steeds meer bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die de rode kruisen boven de snelweg negeren. Dat was het. Bijna 13 over 12 het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1. De NCRV met lunch. Deze navado chant wordt tot de shamanen gezongen om de ziel te reinigen... en de krijgers te bevrijden van traanogen, katers, muggen. Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ. De non-onsens zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op Blue.nl Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Harry de Winter die kan het niet laten. Hij keert terug in de tv-wereld als producent een gesprek zometeen. In het mediaforum Max van Wezel, die is van Vrij Nederland en Radio 1... En Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy. En het gaat onder meer over het afschaffen van de vuurwerkcampagnes. We hoorden daar net het ook al over in het NOS Journaal. Jarenlang is er gewaarschuwd voor de gevaren van vuurwerk. Ik heb uh, samen met mijn vrienden een bom in elkaar geflansd. Met strijkers, een plastic zakje. Een paar strijkers als ontsteking. Op het moment dat ik hem afwacht steek, uh, ontploste die gelijk een bloedspunt eruit. Mijn duim lag ernaast.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 We beginnen met het media nieuws van vandaag. Het programma Benny Basterds heeft een Emmy Award gewonnen... voor de beste internationale comedy. Het van oorsprong Belgische programma wordt in Nederland uitgezonden door RTL 4. De hoofdrolspelers zijn een paar opstandige bejaarden... die met een verborgen camera worden gevolgd. Even luisteren naar een klassieker... waarin twee nonnen aflopen op een vrouw die op een bankje in het park zit. Hé, hey, Grietje, ga eens van ons bank. Dat is ons bankje. Wij zitten hier altijd. Wij zitten hier altijd. Vallen duif, komaan. We niet Gaat de gater eens weg, ga je is weg, ze We zitten niet altijd. Meer Emmy nieuws, de bedenken van Idols en So You Think You Can Dance kreeg een award voor zijn hele oeuvre. We konden al vanuit onze luie stoel kijken naar een hartoperatie... en ook een hersenoperatie onlangs nog, live op tv dus. En daar komt nu een ooglidcorrectie en een operatie van een zogeheten koetsiershand bij. Want na omroep Max zendt de regionale omroep RTV West... vrijdag op de dag van de plastische chirurgie live operaties uit op televisie. En ik praat er even over met de eindredacteur Sharma Shin Afung. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wilden jullie deze operaties graag live uitzenden? Nou, het uh, bleek dat er hier in onze regio, en dan specifiek bij de Haaglandenkliniek per jaar 900 uh, patiënten geholpen worden aan diverse ingrepen... en dan voor puur medische noodzaak. En dat vonden we toch een uh, best wel hoog aantal. Dus we dachten, op zo'n dag is het misschien wel mooi... om dat gewoon te laten zien aan onze kijkers. Ja, en waarom uh, specifiek deze twee operaties? Want als ik denk aan plastische chirurgie... denk ik bijvoorbeeld aan, aan borstvergrotingen en uh, facelifts en zo, dat soort dingen... Ja, klopt. Dat zijn inderdaad de meest uh, bekende, denk ik. Maar vanwege de commerciële uh, instelling gaan we juist die niet laten zien. We willen vooral de aandacht vestigen op uh, ingrepen die een puur medische noodzaak hebben. En daarom richten we ons op deze, die misschien uh, wat onbekender zijn... en daardoor interessanter voor de kijker. Ja, ooglidcorrectie, dat kunnen we ons uh, iets bij voorstellen. Maar wat is een koetsiershand? Nou, die koetsiershand, uh, denk maar na aan de manier waarop een koetsier inderdaad de teugels vast heeft. Het is een heel specifieke manier, daar is ook de naam van ontstaan. Als je je vingers op een bepaalde manier houdt en die te lang in dezelfde positie blijven... dan zouden die nog eens uh, krom kunnen gaan groeien. De pezen kunnen gaan samentrekken bijvoorbeeld, waardoor de vingers in één en dezelfde positie blijven doorgroeien. En dat kan behoorlijk pijnlijk zijn, ja. maar uh, ook heel vervelend om je hand te kunnen gebruiken. Ja. Ja, wat ze dus bij deze ingreep doen, is uh, heel minimaal een aantal pezen uh, eigenlijk doorsnijden. Die in de juiste richting helpen. Waardoor die vinger terugknakt naar zijn oorspronkelijke positie. Het klinkt alleen al heel erg uh, heftig, maar ik hoop dat, <laughs> dat het, het vriendelijker uitziet. Uh, Omroep Max uh, kreeg uh, met die live-operaties wel een beetje kritiek. Uh, ik, ik las ergens geloof ik, medische porno zelfs. Uh, ja. Sensatie TV. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Nou, we willen het vooral geen sensatie-tv noemen. We willen gewoon onze uh, kijkers de kans geven te zien hoe het eraan toe gaat in een operatiekamer. Uh, de plastische chirurgie een beetje op de voorgrond trekken. En aan de andere kant is het als omroep natuurlijk wel interessant dat je je zo kunt profileren. Ja, en, en jullie verslaggever heeft hij een beetje een stevige maag? <laughs> Hopen we van harte. Zij zegt van wel. Het is uh, Nawal Bakali die in de operatiekamer staat. En Herman Nanninga die zit op de presentatiestoel en die spreekt de artsen. Goed zo. Nou, we, allemaal gaan we het zien. Op de dag van de plastische chirurgie dus bij RTV West. Sharma Shinafung, Dankjewel. Graag gedaan. Doeg. De lama's komen wellicht terug op tv. Het improvisatieprogramma van BNN, dat een televisiering won... keert sowieso terug in het theater. Maar als we luisteren naar het gesprek in de Koen en Sanders show... gisteren op 3FM, lijken drie van de vier lama's er wel oren naar te hebben... om weer op tv te verschijnen. Ik zit de radio te luisteren. Ik hoorde het goede nieuws. Ik, heb, uh, ik, ben nu aan, uh, ben, ik sta nu voor een bankfiliaal en ik heb nu een lening afgesloten. <lacht> Uh, <laughs> ja, ik ben heel gelukkig met dit nieuws. Hey, dus maar goed het, dat... het is winnen op dit moment dan, hè? Ruben Nicolai dus aan de telefoon bij Koen en Sander. Probleem zou nog kunnen zijn dat de lama's intussen voor verschillende omroepen werken. Teil Beckhans zit bij RTL en werkt ook nog wel voor de AVRO. Ruben Nicolai dus bij BNN. Jeroen van Koningsburger werkt voor RTL en AVRO. Opmerkelijk onderzoek, kijkers van het Amerikaanse fox News weten nog minder van actuele gebeurtenissen dan mensen die helemaal geen nieuws kijken. Dat concludeert een Amerikaanse universiteit naar aanleiding van nieuwsberichten over het Midden-Oosten. Zo weten veel Fox-kijkers niet dat de Egyptische president Mubarak is afgetreden en ook niet dat de huidige president van Syrië, Al-Assad, nog steeds op zijn plek zit. Mensen die helemaal geen journaals kijken konden daar wel over meepraten. De slogan van Fox, the most powerful name in nieuws, lijkt dus wat aan de ambitieuze kant. Een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen Samsung en Google. Volgend jaar presenteren de bedrijven samen Google TV. Met Google TV kunnen gebruikers en online video's bekijken... en speciale apps voor bijvoorbeeld videospelletjes downloaden. De directeur van Samsung voorziet dat de markt voor platte tv's... volgend jaar met ongeveer 10% groeit, ondanks de economische crisis. Oprah Winfrey is vandaag voor het eerst s'avonds te zien. De drie afscheidsshows die ze van haar talkshow heeft opgenomen... zijn vanavond, morgen en donderdag om half elf te zien op RTL 4. En de shows hebben de kenmerkende Oprah-stijl. Oprah has no idea the greatest, grandest, most spectacular surprise ever... with the help of some of the biggest stars on the planet. Let's get this party Overigens is dat niet een definitief afscheid. Op nieuwjaarsdag is Oprah in Amerika alweer te zien met Oprah's New Chapter. In dat programma gaat ze bij Sterren Thuis langs. Dit is een soort tv-show op reis dus. Het programma wordt uitgezonden op haar eigen Oprah Winfrey Network. De kijkcijfers van dat tv-station zijn niet erg goed. En dat is de reden dat Oprah dus zelf maar weer in beeld verschijnt. Al keert terug op tv als presentator. Mr. Topop wordt het gezicht van echte meisjes in de jungle deel 2... Er wordt uitgezonden op RTL 5. In de eerste serie was Quintus Ristie de man die de meisjes de opdrachten uitlegde. Ad Visser zal dat doen in Nepal, waar Britt Dekker, de winnaar van de eerste editie, ook aanwezig zal zijn. Omdat er nu meer spirituele elementen in het programma zitten, lijkt Advisor een logische keuze. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. 21 jaar geleden maakte Margaret Thatcher sinds 1979 premier van het Verenigd Koninkrijk bekend... dat ze niet zou meedoen aan de tweede ronde van de verkiezingen om het leiderschap van de conservatieven. John Major zou haar opvolgen. We nemen u mee naar een week later. De Iron Lady hield op een grauwe novemberdag voor het laatste speech... waarin ze terugkeek op de jaren die achter haar lagen. Ladies en gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. It's been a tremendous privilege to serve this country as Prime Minister. Wonderfully happy years, and I'm immensely grateful to the staff who've supported me so well. And may I also say a word of thanks To all the people who sent so many letters still arriving, and to all the flowers. Now it's time for a new chapter to open, and I wish John Major all the luck in the world. He'll be splendidly served, and he has the makings of a great Prime Minister, which I'm sure he'll be in very short time. Thank you very much. Goodbye. Ja, Thatcher was uh, zelf dus nogal content met de staat waarin ze het land achterliet. Tegenwoordig denken veel Britten daar anders over. In januari komt de film The Iron Lady uit. Die gaat over de periode van de Valklandoorlog. En Meryl Streep speelt dan de rol van Margaret Thatcher. Lunch met Jurgen van den Berg. Hij heeft er tijdens een lange reis eens goed over nagedacht en hij is eruit. Harry de Winter wordt weer tv-producent. Tijdens een beurs in Cannes maakte hij, de, maakte hij dat nieuws al bekend... maar uh, eigenlijk hebben we er daarna niet zoveel meer van gehoord. We willen graag weten wat er dan gaat gebeuren. Meneer de Winter, goedemiddag. Goedemiddag. Waar viel het kwartje eigenlijk op de wereld? Waar was u? In China. En, en, en wat was het moment dat u dacht, ik, ik ga weer terug die, die vreselijke tv-jungle in? Nou, ten eerste ga ik die TV-jungle niet meer in... maar ga, uh, zit ik lekker in mijn uh, kantoor in Amsterdam... en uh, ga me bezighouden met uh, uh, mijn oude metier uh, televisie maken. En het moment was gewoon een moment dat ik dacht... ja, als ik uh, pensionado word in een, uh, in, uh, en alleen maar op reis ben... Uh, wat ik toen een tijdje gedaan heb om uh, na het gesprek... Uh, uh, eens even na te denken over de tweede helft van mijn leven, laat ik maar zeggen... En als ik dat dan eh, in Amsterdam wil doen, dan wil ik ook mijn vak uitoefenen en dan ga ik gewoon weer doen wat ik altijd deed. Alleen vanuit een, een, een andere situatie, want grote televisieproducenten, en dat was ik toen ik TV had, eh, zijn, eh, natuurlijk maken eigenlijk voor een groot deel ook wat klanten willen alleen maar en komen niet meer zo toe aan de dingen maken die ze eigenlijk zelf het liefst maken. En ik denk, nou, als ik met mijn ervaring en, en mijn netwerk eh, en, en de tweede helft van mijn werkende leven nog dingen kan maken die ik altijd heb willen maken, dan ga ik dat gewoon doen. En op een, met, met minder druk, oh, hè, want op een gegeven moment heb je aandeelhouders, er moet winst gemaakt worden, minder druk, maar gewoon eh, eh, inhoud als de drijfveer. Ja. U, u zegt, hebt uh, dat zelfs vaker in een interview gezegd, van ik wil graag tv maken uh, waar ik zelf ook graag naar kijk. Maar, ja. um, en dat hebt u natuurlijk met het gesprek bijvoorbeeld gedaan en eerder met TV Oase, maar dat bleek dan toch weer niet aan te slaan. Dus... Nou, als, als, als, als een volwaardige zender uh, uh, is dat gewoon iets, ander is, is dat iets anders. Het uh, uh, grappige is dat televisieproducenten heel echt de neiging hebben na een lange carrière een eigen zender te beginnen. Joop van den Ende heeft het gedaan, uh, John de Mol heeft het met Sport 7 en Talpa gedaan. Ik, wij hebben dat met het gesprek gedaan. Dat is een ander vak. Maar dat wil niet zeggen dat, je dat, je, uh, dat er niet televisie is waar ik zelf heel erg van hou... Uh, die je kan maken en die op de bestaande zenders uitgezonden kan worden. Ja. En dat en, is wat ik nu wil doen. En, en u zei net met nadruk van ik, ik word niet meer een, zeg maar een ouderwetse tv-producent. U, u gaat echt vanuit uw eigen kracht denken en, en komt met mooie ideeën... wat dan ergens ja, uitgezonden moet worden. Ja, dus toen dit het komen we er dan echt met, met, met dus, uh, ideeën voor spelletjes of uh, amusementsprogramma's... en dat doen we dus niet. Dat ga ik dus niet doen. Dat heb ik al gedaan... En lingo is nog steeds op televisie. Daar plukt het oude bedrijf nog steeds de vruchten van. Maar dat is niet wat ik wil. Wat, ik, wat gaat ik, u dan wel doen? Uh, nou, ik, ik hou heel erg van programma's. En dat klinkt een beetje ouderwets. Maar het is, ik hou van programma's. Als ik daarnaar kijk, dat ik iets leer. En leer is niet educatief, een taal leren. Of, uh, uh, maar dat ik iets opsteek. Dat ik iets zie van de wereld. Of wat er in de wereld gebeurt. Of wat er in mensen de hersens gebeurt. Waarvan ik denk: God, dat heb ik nooit geweten. Dat vind ik nou eens interessant. Hè? Ik heb een programma. ...als tegenlicht. is iets wat ik uh, een, een mooi voorbeeld daarvan vind. Ik vind bijvoorbeeld als je s morgens de NRC Next leest... ...dat je dan uh, een visie op het wereldgebeuren ziet... ...en je denkt, oh ja, dat is ook nog een manier om er naar te kijken. Ja. Nou, dat is een beetje onze drijfveer. En dat klinkt heel elitair, maar dat is het niet. Ik wil juist voor een groter publiek dingen maken met een soort twist... ...waardoor je denkt, oh... Ja. Er zijn nog andere mogelijkheden in de wereld. En ik heb niks tegen het, het televisie voor het grote publiek. Alleen dat doen andere mensen al heel erg goed. Uh, en ik vind 500.000 mensen al heel, heel, heel erg veel. Dus een paar staat dus tien keer, tien keer de arena vol. Mm, ik hoor meer en, publieke omroepprogramma's dan laten we zeggen bij de commerciële. Ja, ja, ja, ik denk dat met de dingen waar wij mee gaan komen... en wij is Harry de Winter en Gijs van de Westerlaken. Dat is uh, de producent, de filmproducent... Die, hij, hij maakt films en wij gaan samen televisie maken. Ik denk dat wij meer bij de publieke om, omroep ja. uitkomen dan bij commerciële ik, televisie. Ik, ik las er ergens de term high-level reality. Ja, kijk, weet je, alles moet tegenwoordig modellen. Je hebt uh, docu-entertainment uh, docu, docu en al dat soort termen. Hoe je het ook noemt, uh, noem het, het, gaat, het is gewoon televisie over... Uh, uh, uh, uh, in, ...dingen die gewoon interessant zijn en waarvoor je een vorm moet vinden om die naar een groter publiek te brengen. Ik denk dat dat de, uh, uh, de essentie ja. is. Het is heel makkelijk om een hele mooie documentaire te maken waar 5.000 mensen naar kijken... ...maar het is gewoon veel moeilijker om iets over een waanzinnig interessant onderwerp te maken... ...waar vijfhonderd, 800.000 mensen naar kijken. Ik vind het een mooi voorbeeld nog altijd in Europa... Ja. Dat, daar kijken iedere zondagavond 900.000 mensen naar. Dat is het soort televisie wat ik graag zou willen maken en wat we ook gaan doen. Ja. Zij, ik las ook al wat namen die, die, die zich aan u verbonden hebben. Klopt dat? Femke Halsema, Yvonne van der Hurk, die zat ook in pleidooi bijvoorbeeld. Dirk Sauer, ja. de, de oude hoofdredacteur. Claire Polak. Van... Ja. Ja. Benjamin Herman, de saxofonist. Ja, dat is een bedrijf dat heet Winter Media, wat ik al een tijd heb, dat is een, een, een agent. ...agentschap voor die mensen. Dus wij verhoudigen hun belangen. En met een aantal van die mensen gaan we ook uh, uh, samen televisie ontwikkelen. Ja. Kijk aan. En wanneer kunnen we het eerste programma verwachten? Nou, ik uh, verwacht dat wij vanaf uh, september 2013 de eerste series op televisie hebben. Die zijn nu in ontwikkeling. Kan ook wat eerder. Kan ook in het voorjaar van 2012 al gebeuren. Uh, maar we zijn nu volop uh, aan het uh, de leukste fase van televisie maken. Is het brainstormen, is, is het bedenken... Uh, uh, uh, is het uh, ontwikkelen van programma's. Dat zijn we nu aan het doen. Goed, 2013 gaan we de eerste programma's zien. Absoluut. Uh, met een van die mensen die we misschien net wel uh, noemden. Ja, Hartelijk zeker. dank en heel veel succes, Harry de Winter. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Zometeen het uh, mediaforum, dat doen we vandaag met Max van Wezel... die is bekend van Radio 1 en van Vrij Nederland... en Jan Heemskerk, die is bekend van Radio 1 en van de Playboy natuurlijk. Uh, dat zometeen, eerst eens hier Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De VS en de EU zijn het eens over het uitwisselen van passagiersgegevens op vluchten tussen Amerika en Europa. Inlichtingendiensten kunnen die gegevens gebruiken om criminelen en terroristen te weren. Volgens EU-commissaris Malmström wordt de privacy van reizigers niet geschonden. Bij een dergelijke overeenkomst in 2007 was er veel kritiek, juist op dat punt van de privacy. Minister De Jager gaat vrijdag naar Berlijn. Hij overlegt daar met zijn collega's uit Duitsland en Finland over de eurocrisis. Ze praten dan onder meer over de situatie in Griekenland.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 En de bondscoach van het rugbyteam van Samoa heeft een opmerkelijke boete gekregen voor de slechte prestatie van zijn team tijdens het WK. Samoa werd in de groepsfase uitgeschakeld. Volgens de aanvoerder van het team kwam dat voornamelijk doordat de coach met een paar bevriende spelers regelmatig in de kroeg zat. De trainer moet nu 100 varkens betalen aan het bestuur van het dorp waar hij woont. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. In de noordelijke helft van het land komt nog steeds dichte mist voor. Plaatselijk ook nog zeer dichte mist. De rest van het land heeft enkel nog te maken met nevel. En bovendien schijnt hier en daar de zon. Het is actueel 10 graden in Limburg. In het noorden ligt de temperatuur nog rond het vriespunt. Vanmiddag verandert er niet meer zoveel aan het weerbeeld. We zien in het noorden nog steeds veel mist. In de zuidelijke helft schijnt hier en daar de zon. Het wordt daar zo'n 8 tot 10 graden, maar in het mistgebied wordt het niet veel warmer dan een graad of 3. Er staat vandaag een zwakke wind en die komt uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond en vannacht breidt de mist zich langzamerhand weer wat uit. Maar in het zuiden blijft het waarschijnlijk bij enkele mistbanken. Morgen woensdag dan is het overwegend bewolkt en nevelig, lokaal ook nog mistig. Overdag kan lokaal een beetje regen vallen en het wordt morgen zo'n 8 tot 12 graden. AMWB-verkeersinformatie met een korte file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... bij knooppunt Hattemerbroek, twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Max van Wezel, die werkt voor Vrij Nederland en Radio 1. En Jan Heemskerk uh, is ook van Radio 1, van de echte Janne, s'nachts. Ja. <tie> Ja. Zo is het, inderdaad. Maar vooral van de Playboy, de hoofdredacteur van Playboy. Eerst even over die vuurwerkcampagne, want daar ging het net in het nieuws ook al even over. Eigenlijk zouden we vanaf vandaag weer leren dat je een run bent als je met vuurwerk stunt. Want de jaarlijkse vuurwerkcampagne zou dan van start gaan, maar dat gaat dus niet door dit jaar. Is dat jammer eigenlijk, Max? Het lijkt me tamelijk stom. Er vallen echt altijd doden en gewonden, dus waarom zou je daar nou niet tegen waarschuwen? Ja. Maar je weet al zo lang, Jan, dat je rung bent als je met vuurwerk steun. Ja, ik, Toch, ik, gebeurt, ik, ik, ik ga je. met Max mee zoverre dat het... Baat het niet, dan schaadt het niet. Het is altijd handig om er iets aan te doen. Maar als je het nou nog niet weet... Dan hoorde ik net een, een argument van een oogarts op de radio bij jullie. Die zou zeggen, ja, nee, er komen elk jaar weer kinderen bij... die voor het eerst vuurwerk meemaken. Ja, maar dan denk ik op mijn beurt. Die kinderen hebben vast ook wel ouders. Laten we dat in godsnaam hopen. En misschien kunnen die ze, zoals ik dat ook elk jaar doe... naar achter trekken en naar voren gaan staan en zeggen... dan liever ik de, de, de lucht in dan mijn nee, kinderen... Want die schieten juist al, die, uh, al dat sieraden. Ja, zijn... En al die rotjes de, Uiteindelijk zijn er een hoop stommelingen. Dat is een slecht voorbeeld. Ja, ja. Dus. Ja. We, we hebben vanmorgen even gebeld met Consumentenveiligheid, die die campagne al jaren doet. Uh, hebben ze uitgelegd dat het uh, niet zo is dat er geen campagne komt, maar het wordt een ander soort campagne. Uh, ze hebben namelijk een taskforce gevormd uh, met het OM en met de politie. En zoeken daarmee het internet af naar mensen die vuurwerkbommen maken en daar filmpjes van op internet zetten. En uh, wat ze dan doen is dat uh, die mensen een persoonlijke videoboodschap van de politie te zien krijgen. Ja, het lijkt me ook nuttig, alleen uh, de mensen die echt vuurwerkbommen maken... Dat, dat is mijn deel van het probleem natuurlijk. Het probleem is al die miljoenen anderen die ook stomme dingen doen op oudejaarsavond. Dus, uh, dus het ene heeft volgens mij niks met het ander te maken. Nee. Ja, het schijnt dat dat wel echt het probleem van nu aan het worden is. Dat nou, dat... Het is, het is natuurlijk ongelooflijk vervelend als jij uh, denkt... Uh, voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen met je gezin... en er ik vlakbij uh, bij jou in de omgeving Gek, een, een gigantische bom af... zodat je alsnog neergemaaid wordt door rondvliegend puin. Dat is, uh, ja, is ja, ik, ik, ik moet zeggen ik vind het wel een origineel soort aanpak en dit soort dwaasen toevallig in mijn eigen omgeving een paar heb jaar geleden. Je er in de buurt? Ja, ik heb er nogal wat in de buurt. Ik heb ook kinderen Waggonie. in in, in Nederhorst Den Berg ik, of niet. Zelfs daar. Ja. Maar nee, ondanks mijn kinderen nog een paar jaar geleden toch nog bij zo'n jongen gestaan die zoiets geknutseld had en nu geloof ik ook een vingertje moet mis. Ja, het, het is de nieuwsgierigheid van met name mm. van kinderen natuurlijk die dat maakt dat dat soort dingen toch gebeurt. En denk ja, ja. dat het wel slim is omdat dat... Uh, ja. Ze, ze hebben al, die Taskforce heeft al 130 van die amateurfilmpjes op het internet gehackt en voorzien dus van een waarschuwing. Dus in die zin gaan ze voortvarend van start. Nee, maar het lijkt me ook heel goed om dat te doen. Ik begrijp alleen niet wat het, wat het verband is met het stopzetten van uh, die grote campagne. Zou het ook met geld te maken hebben? Misschien dat ze gewoon minder budget krijgen? Oh, oh, vast. En dit kabinet heeft natuurlijk ook iets van... Uh, iedereen zoekt het zelf maar uit. Hè? Mevrouw Schippers heeft ook al een heleboel van die campagnes... van veilig vrije uh, en uh, niet drinken in het verkeer en uh, niet roken in het café. Dat moeten mensen allemaal, allemaal zelf weten. Er is overigens nogal wat ophef in België over niet drinken gesproken... over de meest recente popcampagne daar, hoor. We hebben het daar al over gehad? Ja, is geen dat is echt, dicht. Wat hadden ze nou toch gedaan? Ik me oh, je kunt een, een, okay. een rouwadvertentie ja, van je klopt. vriend kun je bij me in de bus laten bezorgen. Ja. In de, in de email. Als hij nog leeft. Ja, terwijl ja. hij nog leeft. Zo van, als, als ultieme waarschuwing van Gut Jurgen, ik ben ja. even een paar keer met je meegereden. Dat is wel mooi geweest. Ja. Ik doe jouw eigen rouwadvertentie in de mail. Waarop een onschuldige Belgische verslaggever die toevallig een paar dagen van huis was, zijn hele familie was in rep en roer en dacht dat hij inderdaad dood was. Het, was een... ja, het gaat inderdaad om mensen die, ja. die gewoon, waarvan je vindt dat ze eigenlijk een gevaar op de ja, weg zijn, dat die, die krijgen dan dat soort dingen thuis. Ja. Ja. Ja. Ik, we hebben in Nederland. Geef ik dat veilig verkeer in Nederland dit niet van plan is om, nee, om dit ook te dat doen? Dat lijkt mij overstand. Uh, laten we het hebben over Uri Roosendaal, onze minister van Buitenlandse Zaken. Die is een beetje in zijn wiek geschoten. Uh, want in NRC Handelsblad was kritiek op hem te lezen. En dat kwam uit de hoek, uh, voor hem dan althans, namelijk van zijn eigen ambtenaren. Uh, die vinden hem kortzichtig en ondiplomatiek. Uh, nou, minister, dus niet blij. Hij gaat onderzoeken of hij dat in het vervolg allemaal kan voorkomen, Max van Wezel. Wat vond jij van dat artikel? Ik vond het meteen een raar stuk omdat het helemaal gebaseerd was op anonieme bronnen. En ik kan me best voorstellen dat je af en toe een klokkenluider nodig hebt... die zegt van ik verlies mijn baan... Als je mijn naam gelijk in de krant zet. Maar de journalistieke regels zijn toch wel dat je het dan op zijn minst probeert voor te leggen aan een oud-minister of, of, of Kamerleden of die, die daar ook van gehoord hebben. Ik vind het heel raar om een stuk alleen maar op anonieme ambtenaar A. Ja, maar dat je bijvoorbeeld anonieme ambtenaar B. Je kunt, dat, je kunt dat als aanleiding gebruiken, zeg jij. Maar dan moet je dus naar bijvoorbeeld een Ben Bot gaan en zeggen. Vind je ook dat Oertrovertaal ja, dit op? Dat of vind dat ik, dat ik eigenlijk hoogt. wel. In het stuk mogen toch wel een paar mensen. Uh, zo dapper zijn om met naam en toenaam dan dat verhaal te vertellen. En ik, vind, ik vond het een laf stuk van de NSC. Het verbaasde me ook dat een krant die zich zo... Uh een kwaliteitskrant noemt als NRC, zo gemakzuchtig journalistiek bedrijft. Jan, als dit leeft onder ambtenaren, is het op zich natuurlijk logisch... dat ze niet met name en toename zelf in die krant willen. Nou, dat vind ik helemaal niet logisch. Ik bedoel, je kunt er uit concluderen dat men kennelijk nogal bang is... van de minister eh, in zijn eigen ambtenaarapparaat... of mogelijk al op allerlei andere manieren heeft geprobeerd aan te vragen... voor het probleem en geen gehoor gekregen heeft bij de minister. Maar dan, als je het dan zo verschrikkelijk belangrijk vindt... dan ben, wees dan ook een vent en zeg met deze realiteit kan ik niet leven... ik zet er gewoon mijn naam onder en fuck de consequenties op over zijn drie ja. taal eventjes één moment te spreken. <laughs> uh, het, ik vind het ook heel apart. Ik ben het overigens ook helemaal met Max eens. Maar kun je dan nooit een anonieme, anonieme kriticus opvoeren in zo'n stuk? Nou, ik vind dat je dat niet te veel moet doen. omdat Kijk, je beschadigt iemand. Het gaat me nou niet om Uri Roosentaal, die heeft het misschien verdiend. Maar je beschadigt iemand die zich niet kan verdedigen. Je kunt je niet verdedigen tegen, tegen roddel en achterklap. En je bent wel beschadigd voor het leven. Dat is hij nu. Dus ik, ik, ik vind dat je dat als krant niet moet doen. Dat je je uiterste best moet doen om uh, ja, mensen tot dapperheid op te roepen. Om te vragen van oké, okay, je loopt een, een risico. Maar nou ja, wat Jan net zegt, wees een vent. Hmm. Krijg het is ook wel de... een beetje een tendens natuurlijk. Hè? Ze kregen me onderbreken. De, ja. de, de, de, de anonimiteit, de, die neemt natuurlijk hand over hand. En op in, als op internet al helemaal natuurlijk. En ik wil net zeggen, er wordt natuurlijk van alles beweerd. over Van iedereen. En, en het is heel makkelijk om zulke dingen te doen... Van Achter ja, het gordijn van de anonimiteit. En, ja, het is blijkbaar nu dan naar traditionele media aan het overslaan. Ik vind dat buitengewoon ja, bedenkelijk als ik het zeg. Ik vind het een heel gevaarlijke ontwikkeling. Ik bedoel, de kunst van journalistiek is. Het is helemaal niet moeilijk om roddel in de achterklap op te schrijven in Den Haag. Loop maar een koffieshop koffie, uh, of een restaurant naast een ministerie uh, binnen rond lunchtijd. En iedereen roddelt daar. De, de kunst is als een soort klein rechercheurtje of als een kleine detective het bewijs ook te leveren. Dat is journalistiek. Je kunt als, als, uh, laten we zeggen, aanvangspunt gebruiken. Ja. Als, als, als tip, zeg maar. En dan moet ja, je ermee de wijsgoed nog geleverd worden. Wat je zegt, nou, dat heeft me nou uit het hart gegrepen. Inderdaad, dat, wat, er wordt wel vaak om, een, een, om commentaar gevraagd. Dus ze zullen heus dan Rosentaal wel hebben gebeld. Vindt u er nou van? Dan zegt Roosentaal ergens, maar dat vind ik onzin. Maar niemand die naar een bron gaat en die bron ter discussie stelt. Er wordt maar beweerd en dat wordt overgeschreven. Met name mensen onze mensen hebben belangen erbij misschien ook om dingen ja, te zeggen. Ja, dat wilde ik niet eens zeggen. Ik houd maar op gemakzucht vooralsnog. Maar naar een bron bellen en zeggen, zeg, hoe weet je dat eigenlijk? Dat beweer je nou wel. Maar hoe weet je we ja. nou ja dat? Ik wil niet over mijn eigen ellende praten. Maar vorige week werd er over, over ons weer van alles beweerd. Ja. Op een of andere Belgische soapsite, nota bene. Jullie zelf bellen. Ja, mij we we hebben jou gebeld op. om ja, het, we het, het buiten oh, dat het buitengewoon gewaardeerd is geweest. Dat Playboy verkocht is. Ja, ja. Maar veren, ja dat, wat dat Playboy misschien zou mij. opgeheven worden. Maar ander, ja, dus, dus dat beweert dan. een, dat een Belgische soap. Ja, met dat, name dat laatste. Het zou eens tijd worden met een gigantische handdruk ook graag. Maar ik wil het maar zeggen. Niemand die zegt. Kom, we bellen die mensen daar eens op. En zeggen van goh, jongens, dat is leuk wat jullie beweren, maar hoe weten jullie dat eigenlijk? Wie heeft dat verteld? En is diegene betrouwbaar? Nee, nee. Zelfs zeer gereputeerde nieuwssites nemen het klakkeloos over. Jullie zijn dan nog zo netjes om ja. mij te bellen. Ja. En zo de Morgen en De Telegraaf. En dan hebben we ze allemaal gehad. Dat zijn de media die mij daarover gebeld hebben ja. en gevraagd. Van ja. de... En de rest neemt dat gewoon klakkeloos over van ja. een vage site in België? Ja, ja, en dat wordt dan ook nog als nieuws gebracht. Ja, ja, goed. Dat, dat ja. kun je van sommige partijen nog verwachten. Maar... Nog even naar ja. Rozentauw. Max, nog even naar want Want dit soort kritiek leeft dan blijkbaar over hem. Uh, hij zou ook kunnen zeggen, nou, oké, okay, ik, ik vind het niet zo mooi... dat dat in zo'n stuk staat, maar ik, doe, ik ga er wat mee doen. Nee, hij gaat gelijk in de tegenaanval... Hij gaat een groot onderzoek instellen op zijn ministerie. Ja, hij heeft kennelijk lange tenen. Dus uh, hij komt er bij buitenhof. En het, uh, de belangrijkste boodschap is. Uh, ik ga die ambtenaar zoeken. En dat zal de sfeer het <laughs> ministerie niet, niet verder te goede komen, denk ik. Maar ik vind hem principieel wel gelijk hebben. Laten die mensen gewoon naar hem toe komen. Het zijn kennelijk zijn naaste medewerkers. Want het, het zijn verhalen die erin staan die niet iedereen kan weten: dat, dat Hillary Clinton is, uh, boos is weggelopen met slaande deuren. Dus dat moet uit zijn eigen directe medewerkerskring komen. En en die mensen kunnen toch ook gewoon naar hem toekomen en zeggen van... Uri, je was een hele goede professor, maar misschien nog geen goede minister. En ja. luister eens naar ons. Ja. Dan nog even naar het uh, Tahirplein. Uh, dat is wat verder van huis. Uh, hoewel, we kennen het eigenlijk heel goed al, dat plein. Uh, er wordt sinds een paar dagen weer hevig geprotesteerd. Uh, Jan, heb je al een déjà vu? Nou, nou nee. Ik, ik, ik heb toch geen déjà vu. Ik heb het uit angstige voorgevoel dat dit wel weer eens van een hele andere orde zou kunnen worden. Maar... Dat kan ik niet bewijzen. Dus het, het, het, ik, ik volg het met belangstelling. Um, jullie hadden Hans Jansen in Echte Jannen op Radio 1. Want dat ja. doe jij ook. Uh, nou, dat was een tijdje uit beeld... Maar Hans nou, heeft da, we... hij in ieder geval een heel duidelijke mening over. Maar goed, de, de, die deel ik niet noodzakelijkerwijs. Maar die is daar buiten gewoon somber over. Nee. nee, maar mee, over. gaan we de komende tijd weer al deze... Hij uh, is ook een beetje Slims, Hij is ook we... een beetje bang voor Beentje Moslims. Bang voor ja, moslims. Ja, ja. Hoewel hij het uiterste best gedaan heeft, moet ik hem nageven... om dat afgelopen zondagnacht te nuanceren. Maar het, het, het, dat is waar, het is geen fan. Uh, hij, maar goed, zijn, zijn, zijn, zijn visie is toch wel een klein beetje... en ik kan niet zeggen dat ik dat helemaal met hem oneens ben... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat we de, de lente misschien eh, wat optimistisch zijn ingevlogen allemaal... En dat er in een aantal van deze landen uh, misschien toch niet helemaal zo leuk een democratiserend proces op gang is gebracht. als we allemaal hopen. Dus ik zou er nog maar eens een verslag eventje insturen, sturen, denk ik. Als het ja? de Moet Jan, uh, Jan uh, hoe heet hij? Uh... Van de nieuwshuur. Uh, Ekelboom. Jan Ekelboom alweer die kant op bedoel ik? Ja, en Hans-Jaap Melissen ja. en Monique, ja, was Samen. hier gisteren Monique nog. Samenwel moet weer gaan buikdansen op de tafel bij Pauw en Witteman. En uh, oh, Petra Stine heb ik nog niet gezien. <laughs> We moeten ze allemaal <laughs> terugkrijgen. Ja, het hele circus mag weer uit mag ja, Natuurlijk, uit. gezellig toch? Maar, bedoel, we maken er een beetje geintje nee. over, we stonden allemaal, we, we, nee, we, we volgden dat allemaal op de voet wat daar gebeurde Maar ik geleden. heb ook nog geen déjà vu-jurgen. Kijk, de gemiddelde revolutie duurt geloof ik vijf jaar. De, de Franse revolutie duurde jaren voordat Napoleon uiteindelijk de macht greep. De Russische revolutie duurde geloof ik zeven jaar voordat Stalin boven kwam drijven. Dus ik, ik denk dat dit ook, ook heel lang gaat duren en nog heel veel wendingen gaat nemen. En ik, ik vind dat iedere keer Bertus Hendricks daar wel verslag van moet doen. Die was er ook al, Alweer, zeker. Dat, dat ik is, weer hoorde plein. ik ook. Een en en, en Lex Rundekamp zit daar nu toch ook namens de NOS? Die is voor de NOS, uh, voor Radio NTV... Is die een soort reizend correspondent in de Arabische wereld geworden. Dus die gaat er ook over. Nou, oh, die heeft er nog een boeiende maar tijd te gaan. Ja. Maar ik vind het terecht. Het, uh, het, het, het, wij zijn een beetje jachtig geworden. Van Dit hebben we in februari al gezien. Dus ja. beginnen ze nou weer. Ja. Maar je moet beseffen hoe lang zo'n revolutie duurt. En uh, hoeveel kanten dat nog op kan gaan. En dat moet toch gevolgd. Ja, ik denk het ook. Dat zou wel eens verstandig zijn. Ja, maar dat is toch een bijzonder fenomeen, wat jij zegt? Want inderdaad, op dat moment zat iedereen aan de buis gekluisterd. Wat, wat gebeurt daar? Dat plein werd tot, tot diep in de nacht... zaten mensen voor de maar tv. Dan heb je iets van, bal, We moeten weer verder. We nou? Ja, maar dat ligt aan ons. Dat ligt niet aan de Egyptenaren. Dat maar... ligt aan ons, dat wij zo zijn gaan denken. Ja, is, we zijn wel spectaculair. Ja, goed, hebben we het al over gehad. Het is wel wat spectaculairder moet het zijn. En als er niet, uh, niet, niet, de, de, de, de drama's, niet de drama's van destijds worden overtroffen... dan is het niet interessant. Dus er moet uh, weer iets ergers gebeuren. Dat is, dat, zo, zo, zo beleven we dat, ja. Blijkbaar. Eh, ik, ik lees trouwens hier op Twitter dat uh, Roel Gerrards... dat is volgens mij een journalist van uh, RTL... Hè, die uh, is nu in, bij dat plein daar in Cairo. Onze producer is nu bloed aan het doneren... voor slachtoffers van ongeregeldheden daar mm. in de stad. Dus... Betrokken journalistiek, zullen we maar zeggen. Nou ja, mm -hmm. dat is heel uh, gaaf van deze man. En, en RTL is er dus ook. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage, Max van Wezel en um, uh, Jan Heemskerk... voor de bijdrage dus aan het Media Forum. Zomeneen Steven Dijk, dat is onze kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz. Komt uit oh, Diemen. Dat is zo'n mooi, mooi gotcha. liedje, gotcha. ja, wat dit goed. Dit moet nummer één worden. Ja, die, die heeft zo lang op nummer één gestaan, man. Staat hij al ja. nummer één? Ja, prachtig. Nou, weer is de terugweg. Uh, Belgische, Australische man is het. Hij doet het samen met zangeres Kimbra. Somebody that I used to know. Nou,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 dus en Somebody That I Used To. Dat is wel leuk als we zo'n liedje draaien. Dan kun je ook naar onze website gaan en dan zie je dan ook het filmpje erbij. Dat is wel grappig. En een mooi filmpje ook bij dit liedje. We gaan beginnen aan de Nationale Nieuwsquiz voor deze dinsdag. Maar ik moet eerst even terugkomen op gisteren. Want toen hebben we een fout gemaakt. Daar zijn we over gemaild, gebeld. Uh, er kwam zelfs een mededeling van, uh, uh, nou ja, van hogerhand. Dit kan echt niet. Nou, het, het viel allemaal heus al mee. Maar goed, dat moet we toch even rechtzetten. Want uh, die fout die gemaakt is, uh, was niet van invloed op de score. Dus daar uh, doen we niks aan af of zo. Het ging over die film Nova Zembla. We zeiden dat Robert de Hoog de rol van Willem Barend speelde. Maar die rol wordt gespeeld door Dirk de Lind. Robert de Hoog zit wel als acteur in de film Nova Zembla. Maar hij is te zien als bemanningslid Gerrit de Veer. En dat was de man die dat dagboek bijhield van de ontberingen... De mannen moesten doorstaan daar op Nova Zembla. Bij deze dus rechtgezet, had geen invloed op de score... dus die blijft gewoon 90 punten voor uh, Kees Hogeland. Uh, en dat is de kloppige score voor nu. En dan gaan we naar de kandidaat van vandaag... en dat is Steven Dijk uit Diemen. Welkom. 59 jaar, uh, we gaan niet over uw beroep hebben... want ik begrijp, u speelt binnenkort mee in de musical Oorlogswinter. Ja, het is een musical naar het boek van Jan Terlouw. Ja. Echt het boek ook gevolgd, dus niet de film. En we doen dat met 32 kinderen en 7 volwassenen van zes professionals en voor één rol is geauditeerd... bij uh, mensen die het leuk vonden om in een musical mee te doen. En dat was u? En ik ben geselecteerd met twee anderen. We delen de rol, want het is uh, veel optreden. Ja, wel, welke rol is dat dan in, in het verhaal? Uh, het zijn verschillende rollen. Ik ben uh, hoofdman, uh, Duitse ortscommandant. Ja, het, ja. Uh, omdat ik dan net iets groter ben en ook iets meer postuur heb... dan de kinderen die soldaat spelen. Ik ben butler van de barones. Die rol deed in de film niet mee, maar in het boek wel. Ja. En ik ben lijk en ik ben... Uh, lijk ook. ...en dorpeling en... Uh, nou, daar moet je wel goed voor kunnen acteren, ja, voor lijk. Ah, in ieder geval stil liggen. Ja, <laughs> ja. Uh, we gaan kijken hoe ver het komt in de quiz. 90 punten dus, dat is de uitdaging. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. 524, 525. Welk, hier zit al 526 dagen zonder regering. De Nationale Nieuwsquiz. Het is opnieuw zover. Na 17 maanden is de kabinetsformatie opnieuw geklapt. Bijna 6 maanden lang heeft hij dag en nacht onderhandeld. Hemd open, geen stil. Om maar toch op weg naar de koning. De formatie duurt inmiddels al anderhalf jaar. En dat is een wereldrecord. Vraag 1. De formatie in België is weer terug bij af. Gisteren ging de formateur naar Koning Albert II om zijn ontslag aan te bieden. Hoe heet die formateur? Di Rupo. Elio Di Rupo is goed. Vraag 2. Di Rupo kreeg de formatiepartijen niet op één lijn over de begroting van volgend jaar. Er moet 11 miljard euro worden bezuinigd. Hoeveel partijen deden er mee aan de laatste formatiepoging? 6. Dat is goed. PS, CDH, Ecolo, MR, Open VLD en CDNV. Dat zijn die zes partijen. Vraag drie. België heeft inmiddels al 17 maanden geen regering. Daarmee hebben ze het wereldrecord dus stevig in handen. Op 30 maart braken ze dat wereldrecord. Van welk land pakte België dat af? Zanzibar. <laughs> en zo niet. <laughs> Zat ik maar op Zanzibar. Uh, nee, het was Irak. Het Irakse record stond op 289 dagen. Eerder had Nederland dat record in handen. In 1977 namelijk vergt 207 dagen Voor de er... Van kwam. Ja, een regering te vormen, dat klopt. Vraag 4, geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het is overigens niet het enige wat we doen. En we leggen extra rijstroken aan om files op te lossen. Maar we zijn ook aan het kijken hoe kunnen we nou de bestaande infrastructuur beter benutten. Minister Schulz. Het gaat over de infrastructuur en het milieu. Minister Schultz van Hagen om helemaal precies te zijn. Het aantal files is het afgelopen kwartaal flink afgenomen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens Schultz heeft de verbreding van wegen... en de aanleg van spitsstroken effect gehad. Vraag 5. Er zijn dus minder files. Met hoeveel procent is de file druk afgenomen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar? 30 procent. Dat is goed. Het is nu op het laagste niveau in acht jaar... terwijl het aantal weggebruikers het afgelopen kwartaal... juist met 2,2 procent toenam. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten dus wat? Het gaat om één term uit het nieuws. Dus als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben een bank, maar kan niet omvallen, 3. In Noord- en Oost-Nederland word ik ook wel witte wieven genoemd. Mistbank. Mist? Uh, zou kunnen. De uh, volgende aanwijzing was geweest... ik ben een fileverdubbelaar. En de laatste, ik houd Schiphol en de Nederlandse wegen al dagen in mijn greep. Dat is inderdaad mis Die eerste was een beetje flauw natuurlijk. Hè, van de bank, misbank, neem plaats op onze riante misbanken. Ha ha ha ha En Witte Wiem, dat is... Uh... Ik kom uit Drenthe, dus ja. Ja, de, inderdaad. De Witte Wieven zijn, ja. althans, oorspronkelijk. Daar wordt inderdaad ook over gesproken. Witte ja. vrouwen, inderdaad. Ja. Uh, in de naam voor uh, vrouwenfiguren die in sagen voorkomen... soms goedaardig, soms ook kwaadaardig zijn... En uh, worden vaak in verband gebracht met uh, heksen, spoken. die net als mist opeens uit het niets opdoemen. Dat is de verklaring erachter. Is goed, uh, zeven punten. Dat is uh, de, het, de score waarmee we zo meteen gaan vermenigvuldigen. Ja.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 Gemeld. Ook in de andere Arabische landen waar het rommelde... is de rust nog lang niet weergekeerd. Is de lokale bevolking eigenlijk wel iets met die omwentelingen opgeschoten? Dat is de vraag. De stelling dus de Arabische lente is mislukt. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag uh, stemmen op onze website www.stam.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje Stampunt. Dan zijn we terug bij Steven Dijk, 59 jaar, uit Diemen. Factor is 7, hebben we gezegd. Dan betekent het dat er 13 vragen goed moeten zijn. En dan bent u net over die 90 punten heen, namelijk 91. Maar goed, meer vragen goed is alleen maar beter... want er komen nog een paar kandidaten voorbij deze week. We gaan kijken hoe ver er komt. 90 seconden de tijd als het antwoord niet duidelijk is... onmiddellijk pas roepen. Hier komen ze. De nationale nieuwsbrief. De rechter heeft bepaald dat Orca morgen naar een dierenpark op welk eiland gaat. Ten Rief. is goed. De gemeenteraad van welke stad wil dat de wietpas in één keer landelijk wordt ingevoerd. Maastricht is goed. Banken in Groot-Brittannië mogen geen zaken meer doen met banken uit welk land. Iran is goed. Welke Nederlandse wielrenner kondigde vanmorgen aan de Giro en de Tour te gaan rijden. Hm. Gezink. Dat is goed. In Warschau is een standbeeld van welke voormalig Amerikaanse president onthuld. Ronald Reagan. Goed. Welke partij dreigt minister Donner met een motie van wantrouwen... over het sociale huurwoningenbeleid? De PVDA. Is goed. Welke popster heeft in het geheime DNA-test laten afnemen... voor een vaderschapstest? Pas. Dat is Justin Bieber. D66 wil dat een kwart van de ambtenaren één dag in de week waar gaat werken. Zorgcentra. Nee, thuis. Koningin Beatrix bezoekt vandaag de kernreactor in Petten... vanwege het hoeveeljarig bestaan. 50 jaar bestaan Is goed. Bij wie gaat premier Rutte volgende week dinsdag op bezoek? Obama. Is goed. Een EasyJet-vliegtuig moest gisteravond terugkeren naar Schiphol vanwege wat? Mist. Nee, vogel in de motor. Oh ja. Welke Engelse topvoetballer werd met zijn club Los Angeles Galaxy kampioen van Amerika? Beckham. Is goed. Volgens de VN is een recordaantal van 34 miljoen mensen besmet met welk virus? Pas. HIV. Wie kreeg gisteren de taalunie Toneelschrijfprijs 2011? Pas. Alex van Warmerdam. Volgens The Economist staat Amsterdam in de Europese top 8 van aantrekkelijkste steden waar je wat kunt doen. Winkelen. Dat is goed. Gisteren werd een nieuw metrostation geopend. onder welk groot treinstation? Centraalstation. Dat is goed. Justitie hoeft welke pedofiele vereniging niet te vervolgen. Martijn. Dat is goed. Martijn zat nog in de klap, dus die tellen we er zeker bij. Ik ben heel benieuwd of het er inderdaad 13 zijn. Want dat was de bedoeling, hè? Jongens, 13, hè? Wat moest hij er hebben? Ja. Het is net niet gelukt. Het zijn er twaalf. Net één keer te veel gepast misschien. Ja. Dat virus. ik dacht dat weet ja, niet Ja, dat is dom. Maar, ja, net niet. Jammer. Het Kijk, Johnny het. Hogerland zou ik nooit kunnen verslaan. Dus ik had hopen zijn vader <laughs> achter me te laten. Ja. Nou ja, die zit te sidderen nu op die stoel. Want die wil zo graag een keer winnen. Maar ja. uh, nou ja, voorlopig gaat hij aan de leiding nog steeds. Ja. 84 punten, helemaal niet slecht. Maar ja, die 90 van gisteren die staan er ook nog. Uh, twee kaarten voor beeld en geluiden. lunchradio, de Mok en uh, de Lunchbox gaan mee naar Diemen. Ja. En veel plezier met de oorlogswinter. Bedankt. Wij melden ons zometeen om kwart over één weer. Dan gaat het over de naam Cohen. Want er komt binnenkort een tentoonstelling in het Historisch Museum, eh, Joost Historisch Museum in Amsterdam. Die heet Mijn Naam is Cohen. Eh, over die tentoonstelling en ook over het boek wat daar omheen verschenen is... gaan we zo meteen praten. Want wat kan een achternaam met je doen? Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.